Ook speelt voor veel artsen een grote rol... dat patiënten en hun familie vaak aandringen op een langere behandeling. Het weer, overdag wolkenvelden, af en toe zon, kans op een lichte bui. Het wordt 15 graden op de Wadden, 21 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 30 mei. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En elke week bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Naast mij zit Erik Nielsen En ik zit dan weer naast Ingeloe Stol. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben het vandaag over computers van de hoogste instanties in het Midden-Oosten. Zij blijken al jarenlang bespioneerd te worden door een complex virus. We bespreken de allerleukste feitjes over autobanden. Jawel, autobanden. Vanwege het Nationale Bandencongres van vandaag. En nu hoort natuurlijk onze man in Washington over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar Erik, het is elke dag wel een dag van iets, toch? De dag van het leraar, de dag van de secretaresse, de dag van de vrolijkheid of de dag van de dialoog. Maar vandaag? Ja, vandaag is het ook een dag, namelijk de gekste dag. Die dag is de afsluiter van een 30 dagen durende actie voor diverse goede doelen. Initiatiefnemer is Jared Francisco. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de gekste dag, wat is dat? Moeten we allemaal vandaag een beetje gek doen? Nou ja, de gekste dag is. Eigenlijk was het de gekste maand en eigenlijk is het het gekste jaar. Het idee is dat je één dag per jaar. Uh, jezelf een beetje voor gek zet voor een ander. Dus dat je een gekke actie of een bijzondere actie bedenkt uh, waar je geld mee genereert en dat geld haal je op voor vijf goede doelen en uh, nou, dat is het idee. Daarom heet het de gekste dag. Het dus ma er... maakt niet uit wat je verzint dan? Nee, nee je, bent, je bent in principe vrij om zelf je actie te verzinnen als je, als je maar uh, als je aan die actie gekoppeld maar een, uh, een goed uh, een goed doel of een, in ieder geval dat het geld genereert zodat je dat weer uh, kan geven aan de goede doelen. Nu zijn er 30 dagen actie gevoerd. Wat voor acties zijn er gedaan? Wie was er het gekst? Het gekst waren hoogstwaarschijnlijk toch de jongens die uh, de, de eerste actie hadden bedacht, die hadden bedacht dat ze van Leeuwarden naar uh, Hilversum gingen lopen met een, een carnavalsvarken op een wagen. <lacht> en dat waren 184 kilometers. En uh, dat, <lacht> dat was een, <lacht> Dat was een redelijke afstand. En dat hebben ze ook uiteindelijk niet volgehouden omdat het <laughs> gewoon te heftig was. Dat Ach. is een week vooruitgetrokken. En dat de, de knieën en, en en de voeten, die uh, dat lukte niet. En, en toen hebben ze ook geen geld opgehaald? Ja, ze hebben best, best veel geld opgehaald uiteindelijk. Maar uh, de, de, de, de, de de volharding die die uh, die nodig was, dat, dat lukte gewoon niet. Dat kon niet. Fysiek nou, was het niet te, niet, uh, niet te realiseren. Heeft u nog een voorbeeld die wel gelukt is en ook veel geld heeft opgebracht? Uh, ja, nou, er zijn een aantal acties geweest die wel veel geld hebben opgehaald. Maar gisteren was er bijvoorbeeld, zijn er twee dames die hebben uh, in uh, Amstel, hier in Amsterdam, gezwommen. Hm. En uh, uh, dat was een soort van... Uh, nou, uh, Zeg maar wat we moeten doen en dan doen we het, en dan, uh, maar dan moeten we wel genoeg geld ophalen. En uh, dat was dus Sven in de Amstel en dat heeft uh, pff, iets van 1200 euro opgehaald. Kijk, dat schiet lekker op. Ja. Ja, vandaag is dan de grote finale, hè? de echte ja. gekste dag. Wat staat er ja. precies op het programma? Uh, we gaan in zes uh, steden met uh, NLK, een van de goede doelen die geld krijgt van de gekste dag... Gaan we een, uh, een Wednesday night stroll. Het is eigenlijk de Friday Night uh, Skate. Mm -hmm. Ik weet niet, ja, dat hangt er vanaf waar je, waar je uh, vandaan komt. Maar vroeger had je de Friday Night Skate. En er waren uh, in de Grote Steden was dat een, uh, een bijeenkomst van skaters die dan onder begeleiding van nog meer skaters en mensen met hasjes en lichten en de muziek. Uh, uh, een muziek uh, wagen door de stad uh, skaten. En dat begon dan om een uur of zes en dat uh, eindigt om een uur of uh, acht. Mm -hmm. En wat wij nu gaan doen is de Wednesday Night Stroll. En dat heeft meer te maken met het feit dat we met ouderen, die, die eigenlijk te weinig buiten komen, en de redenen, die, die mogen mensen zelf bezinnen, maar uh, in ieder geval dat ze te, bui te weinig buiten komen. En jong uh, professionals, dus jippen zoals het vroeger werd genoemd, die gaan met die ouderen uh, een, een, een wandeling maken door de stad. En dat zijn zes steden. Uh, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Arnhem. Oké, okay, nou dat klinkt als een. Uh, ja, toch een, in ieder geval een gezellige wandeling. En ook mooi dat die ouderen dat dan nog een meegaan. gaan doen. Ja, ja het, is, het is meer. Kijk, wat we willen is een punt maken van dat ouderen te weinig buiten komen. En dat er te weinig een soort vrijwilligerswerk is. Wat, kijk, wat NLKers doet, is de mogelijkheid daar creëren om vrijwilligerswerk te doen zonder dat je daar de rest van je leven aan vastzit... maar dat je dus één, bijvoorbeeld één keer in de drie weken... met een oudere een avondwandeling kan maken. Precies. Ja, nou, dus eigenlijk, ouderen... is, uh, eigenlijk is die dag van de gekkigheid... voor een goed doel. Ja, nee, ja de absoluut. Nee, de, de dag van de gekkigheid is volledig voor een goed doel. We halen ja. alleen maar... met gekke acties haal je geld op voor, voor vijf goede doelen. Het Jecht sportfonds, het Jecht Cultuurfonds... het ouderenfonds, Alzheimer Nederland en NLKR. En dus dat is wat we doen. Met een glimlach proberen... Geld op halen voor halen Wij bedanken u voor uw toelichting. Initiatiefnemer Jared Francisco. Het is uh, alweer 8 over 4, tijd om terug te blikken op een avond vol televisiehoogtepunten. U hoort ze nu in het mediaoverzicht. Op Nederland 3 vandaag, bureau Sport, een nieuwsprogramma met Jakhals, Erik Dijkstra en ex-jakhals Frank Evenblij. Niet zomaar een programma, want ze hebben hun eigen fact-checking-department. Een fact-checker is iemand die van alles wat in de tv of op de kranten wordt beweerd zich afvraagt, klopt dat wel? Om een voorbeeldje te geven, het Nederlands elftal is ingedeeld nu in de zogenaamde poe des doods. Ja, en dat lees je dan overal, he. we zitten in de pool des doods, drama, drama. En een factchecker gaat dus uitzoeken, klopt dat echt of niet? Zo'n nieuw programma kan natuurlijk niet zonder stevig begin. Daarom gaat Dijkstra op zoek naar Jan Raas. De oud-wielrenner wil eigenlijk niet met de media praten... maar de jakhals willen het toch nog één keer proberen. Hallo. Hallo. Bureau Sport. Bureau Sport. <laughs> <lacht> Drooit de wereld nog steeds door? Ja, ook nog. Oh, leuk hè? En hier in Herenhoek? Uh, Serenhoek, pardon. Maar die nu is waar ik slag Herenhoek. Serenhoek, sorry. Maar mag ik u iets vragen, meneer Raas? Nee, je weet dat ik niet mag vragen, dat weet je toch? Je bent al eens bij mij geweest. Ik zal nu niet in het zeer Je bent al eens bij mij voor de deur geweest. Ik heb toch gezegd dat ik niks mee te delen heb, hoor. Ja, dat klopt. Dat is over zon Ik wou nog één keer proberen. Ja. Nou, ik zou het niet doen. In de allerslechtste chauffeur van Nederland moeten de kandidaten een kort off the road parcours afleggen. Een van de kandidaten heeft goed naar de uitleg van presentator Ruben Nicolai geluisterd. Rustig blijven. Als je gewoon goed kracht hebt om omhoog te komen, dan, je dan wil je de denk ik. Nee, jij ja, niet. Je moet geen aanloop nemen. Je moet gewoon rustig blijven. Ah! Ja, hartstikke rustig. En ook de angstige Shanta, die heeft het niet makkelijk. Oké, okay, nu langzaam, nu langzaam, nu langzaam. Who's the tiger? Langzaam. Has anybody seen a tiger? Haha, <laughs> goed zo. Haha. <laughs> Veel te veel gas, veel te veel gas. Door de, de motormaker. Zij denkt dat alles op brute kracht hier, man. Ja, ja, ja. Ook De Vara maakt vanavond spectaculaire televisie met vroege vogels. Ze hebben een bijzonder iets meegenomen van uw redactie. Ja, en we lopen hier een beetje maf rond met ons grote redactiebord. Dan al onze onderwerpen op van dit seizoen. We dachten, laten we eens meenemen. Een beetje, beetje overzicht. Oh, leuk. Die tekent weet ik nog wel. Ja, die teken En die raven, dat was spannend. Dank en Salamander. de grote modderkruiper, die zit er ook nog ergens bij. Ja, toponderwerpen natuurlijk, Menno en Janine. En dat blijkt ook maar weer in de rest van de uitzending, want ze gaan het hebben over... Eh, uh, ik heb jou nog Bambi. Je mag naar de reënopvang in Zellingen. Dat is Oost-Groningen? Nou, dat nou, is niet zo ver als het lijkt, hoor. En tot zover het mediaoverzicht. Zometeen gaan we het hebben over uh, het Fort Zeelandia. Want daar uh, willen ze het museum weghalen. En daar zijn mensen nog niet zo blij mee. Het heeft alles te maken met de decembermoorden. Die natuurlijk daar uh, lang geleden door ze zijn gepleegd. Maar Erik? Ja, precies. Maar in nu eerst uh, tijd voor muziek. Dit is Paul de met Last Request.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 Want you closer? Is that all right, baby? Let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders.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 One last time, let's go, yeah Lay down this side Oh, oh, oh, yeah. yeah, lay down this side One last time, let's go, yeah Lay down this side Last request, Paolo Nottini. Wij nu al wakker op radio 1. We reizen af naar Suriname. Daar hebben prominente Surinamers protest aangetekend... tegen de plannen om het museum in Fort Zeelandia te ontruimen. Fort Zeelandia kennen we als de plek waar de beruchte decembermoorden zijn gepleegd. In een open brandbrief die vandaag wordt aangeboden... roepen de prominente Surinamers op om alle wettelijk toegestane middelen in te zetten... om te voorkomen dat Fort Zeelandia wordt omgebouwd tot een pretpark. We hebben het erover met onze correspondent Pieter van Malen uit Paramaribo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de plannen voor Fort Zelandia als deze brandbrief niet wordt behandeld? Ja, de ja, buiters heeft inderdaad grote plannen met Fort Zelandia. Het complex ligt eigenlijk vlakbij zijn uh, presidentieel kabinet. Mm -hmm. Hij had er in het verleden had hij zijn militair hoofdkwartier, nu wil hij het eigenlijk ook weer helemaal omvormen. Momenteel zitten er verschillende musea. Er uh, zit bijvoorbeeld een uh, gebouw die, uh, waar mensen zorgen voor de.. Uh, ...voor het gebouwd erfgoed van Suriname. Dat wil hij allemaal wegdoen. En van het fort zelf wil hij bijvoorbeeld een uh, festivalcentrum maken... Uh, ...waar dan bijvoorbeeld met een klein amfitheater naar films kan gekeken worden en zo. Hij wil er eigenlijk een, een feestelijke plek van maken. Ja, inderdaad. dat is echt de bedoeling. Het kabinet vindt dat er te veel gebouwen slecht gebruikt worden... En, uh, ze hebben letterlijk tegen me gezegd toen ik het hen vroeg... van we willen er terug een levendige plek van maken. Maar aan de andere kant is het gewoon de plaatselict van de decembermoorden... en het is een soort monument voor de slachtoffers. Klopt het ook dat er kogels te vinden zijn, kogelgaten daar? Ja, inderdaad. Er is een uh, grote plaquette op uh, de plek waar de decembermoorden zijn gebeurd. En uh, daar uh, is ook niet alleen die plakketten... maar daar zijn nog letterlijk de kogelgaten in de muren te vinden. Ja, en nabestaanden vrezen al dat ze misschien zelfs mogelijk dicht gemetseld worden. Ja, kijk, en dan verdwijnt dat natuurlijk ook. Waarom, waarom respecteert Bouterse niet dit kleine stukje voor de slachtoffers? Ja, dat is nu eigenlijk wat veel mensen zich hier afvragen. Uh, Bouterse heeft de laatste maanden getoond dat hij de macht heeft... en als het moet dat hij die macht wil gebruiken. Zo heeft hij ook de amnestiewet doorgedrukt... En uh, ergens op het kabinet heeft Boutersen een cultureel adviseur aangesteld. Die man heeft nu bedacht dat het fort ook anders gebruikt moet worden. Dat ze de macht hebben om dat te kunnen maken als ze dat willen. En dat ze dat dus willen doen. En de brandbrief is aangeboden door prominente Surinamers, zoals we net zeiden. Uh, over wie hebben we het dan? Ja, het is eigenlijk vooral een initiatief vanuit Surinamers... die. Uh, in Nederland wonen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Theo Parra, dat is een schrijver, ook nabestaande uh, van de Decembermoorden, als ik me niet vergis. We hebben het dan ook over een uh, Surinaamse literatuurkenners, uh, Surinaamse zangeres, Denise Djana. Dus het komt een beetje uit de culturele hoek. Ja, zij ze zeggen eigenlijk dat, het, dat er geschiedsvervalsing wordt bedreven, toch, als, als dat monument wordt... Uh... Uh, wordt, wordt ja, dat is inderdaad de vrees hier, omdat ze dus uh, denken dat ze misschien die plakketten zullen wegdoen, ja. uh, dat ze die kogelgaten misschien wegdoen. Maar ook uh, elke zondag kunnen toeristen hier gratis rondleidingen volgen op Fort Zilandia, waar dan ook uitgebreid verteld wordt over de decembermoorden. Ja. En uh, dat, dat zou dus misschien kunnen verdwijnen. Hoe wordt erop gereageerd onder de, onder de bevolking in Suriname? Ja, onder de bevolking is het zoals altijd eigenlijk een grote aanhang van Bouterse... Die, uh, ...die er eigenlijk misschien zelfs niet op reageert of er niet van wakker ligt. Maar er zijn wel degelijk mensen uh, die bezorgd die reageren. Om, niet, niet per se omdat het nu het sport is dat zou verdwijnen. Maar meer volgens mij dan toch. Omdat het weer Bouterse is die toont dat hij de macht heeft. Dat hij heel stevig in het zadel zit. En ja. als het moet, dat hij die macht wel gebruiken. Ja, en dus ook eigenlijk zijn sporen een beetje wil uitwissen... in dat voort waar de decembermoorden zijn gepleegd. Ja, inderdaad. En het is ook al niet de eerste keer dat uh, Bouters uh, stoeit met zijn eigen geschiedenis. Mm -hmm. Want uh, vorig jaar zouden er nieuwe geschiedenisboeken komen... op de Surinaamse basisvolen. Maar daarin werd expliciet melding gemaakt... van de rol van Bouters bij de decembermoorden. En Bouters heeft als president... die nieuwe geschiedenisboeken verboden... En de directeur onderwijs op het ministerie van Onderwijs ontslaan. Ja. We bedanken je voor je toelichting. Correspondent Pieter van Malen uit Paramaribo. Pas een paar dagen bekend, maar nu al een nieuwe fase in de wereldwijde cyberoorlog. Dat is althans hoe experts het nieuwe Flame-computervirus omschrijven. Het virus is aangetroffen op Iraanse computers, onder meer bij het ministerie van olie en het bedrijf van staatsolie. Ook Libanese computers zijn besmet. We praten daarover met onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het virus Flame, het wordt nu al uh, omschreven als de meest complexe en kwaadaardige software ooit. Wat doet het om die titel te verdienen? Nou, het is, uh, het is in ieder geval complex omdat het uh, 20 MB groot is. En we hebben al eens eerder industriële spionage gezien. En dat was, um, dit is 40 maal groter. Dus ja, dit, dit is al heel veel. En het kan uh, geluid aanzetten, camera's aanzetten, um, screenshots maken, uh, dat soort zaken. Het zit erg geavanceerd in elkaar en het blijkt al jarenlang op computers te hebben gestaan. In niet alleen uh, Iran, maar ook in Israël, Hongarije, Libanon, Palestina, Sudan en Syrië. Wat, wat doet het? Waar moeten we ons zorgen over maken? Ja, je moet denken aan spionage en het afluisteren en in de gaten houden van mensen. En in welke programma's is dat dan bijvoorbeeld? Dit gaat om, om eigenlijk alles wat je computer doet. En um, het is niet precies duidelijk. Um, want ja, de inschatting, een expert heeft al gezegd, ja, dit kost tien jaar om te analyseren. Ja, en het is dus nu al acht jaar actief. Hoe kan het dat het dan nu pas zo groot wordt ontdekt? Ja, toeval. De viruskenners hebben het natuurlijk hier heel erg laten afweten. Op een gegeven moment hebben de Iraniërs dit ontdekt. Hoe precies is mij niet helemaal duidelijk. Um, maar, maar ja, het is niet de eerste keer dat het natuurlijk wordt gespioneerd bij Iran. We hebben eerder Stux net gezien en dat was erop gericht om een opwerkingscentrale plat te gooien. Ja, en nu dit. En ja, spionage, dat kun je eigenlijk heel erg breed inzetten... Ja, maar hoe, hoeveel schade heeft dat kunnen doen zo in die acht jaar tijd? Ja, dat, dat is niet in te schatten. Uh, dat is maar ne nee, maar dat is maar net op welke computer het zit. Als het op een uh, regeringscomputer zit met, met um, ja, belangrijke geheimen... Dan, dan, is het, uh, erg, uh, dan is het heel erg. Zit het toevallig bij, bij een gebruiker die erg uh, laag in de boom zit... Ja, dan hoeft het niet zo gek veel te betekenen. Mm. Maar ja, het is natuurlijk een mega inbreuk op je privacy... want alles wat je op je computer doet valt in de gaten te houden. En ja, je kunt een microfoon aanzetten of een, een camera aanzetten. Ja, dat is gewoon heel pijnlijk. Ja, en is dit dan echt alleen in Iran bijvoorbeeld? Of hebben wij in Nederland ook met dit virus te maken? Dat is ons niet bekend. Um, zover we weten lijkt het nu vooral in het Midden-Oosten te zitten. Maar ja, een computer is natuurlijk zo van A naar B gekomen... Uh, je, je weet het niet. Ik weet ook niet hoe het werkt. Dus of het makkelijk van de ene computer naar de andere gaat... of dat dit gerichte aanvallen zijn. Uh, het is in ieder geval hoogwaardig opgesteld en, en zeer intelligent. En een programma van 20MB, ja, dat, dat is niet een klein virus. Nee. En dan natuurlijk de grote vraag, van wie is dat virus? Ja, er wordt vermoed, maar dat is natuurlijk nu nog heel erg gokken... dat het door dezelfde maker is als de maker van Stuxnet... Ja. en uh, zeg maar een oude versie van, van de tool. Ja, dat was in 2010 toen, uh, toen Israël-Iran eigenlijk aanvielen. Hun ja, precies. Aanvielen. Dat was, een, dat was een, een oorlogshandeling van Israël richting Iran. En uh, ja, nu lijkt het vooral heel erg op... op uh, op spionage gericht te zijn. Maar het is dat, ook dat is niet zeker. Hè? Misschien kan die tool ook nog wel ingrijpen op andere manieren... door, door dingen weg te halen, plat te gooien, netwerken te verstoren. Uh, ja, dat, dat kan allemaal in die 20 MB verborgen zijn. Dat is zoveel data dat dat uh, erg ingewikkeld is. En dan komt er ook nog bij dat die uh, tool zichzelf ook versleutelt. Dus het is allemaal erg ingewikkeld. Ja, het is dus nu in de openbaarheid, het flame-virus, wat, wat gaat hier aan gedaan worden? Ik denk inderdaad toch onderzoeken hè, van wat zijn de kenmerken... hoe kun je dit detecteren en verwijderen. Maar ja, hoe, wat je dan verder moet doen, dat, dat is nog best wel lastig... Als je zult moeten uitzoeken waar dit zich allemaal bevindt. Je weet zit het wel in de Verenigde Staten. Het kan ook een land zijn waar, waar wij nu eventjes niet aan denken. Een Afrikaans land of een, een Russisch land, als je maar genoeg geld hebt... En ja, dan kun je dit soort uh, tools vanzelf al kopen of laten ontwikkelen. Natuurlijk voor een paar miljoen kom je een heel eind. En spionage, is dat wel waard? Ja, een spionagevirus genaamd flamen. We weten eigenlijk niet waar het vandaan komt... en hoeveel schade het tot nu toe in acht jaar al heeft gericht. Maar mooi is het wel weer als verhaal. Kijk, absoluut. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter, dank u wel. Tot ziens. Het is zes voor half vijf. Het is nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1. En zo meteen gaan we alle ins en outs horen van autobanden. En nu denk je: ja, waarom gaan we dat nou doen? Maar het is vandaag het Nationale Bandencongres. Kijk, dat klinkt spannend. Maar we gaan eerst naar muziek. Dit is Eefje de Visser met Hartslag.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 take off in. I feel De visser Hartslag. En vorig jaar was ze ook in ons programma in nog steeds wakker het programma Voor Ons. Erik, dat presenteerde jij toen nog. weet u het nog, mensen thuis? Kijk, dat is uh, even geleden, maar we hebben steeds muziek in ons programma Voor Ons. En die acts zijn uh, soms te vernieuwend voor een festival als Pinkpop. Nou ja, onze verslaggever Vera Simons vroeg zich dat af. Het is je vast niet ontgaan dat dit weekend... voor de 43e keer Pinkpop werd georganiseerd in Landgraaf. Met name op Twitter werd er veel kritiek geleverd... op het bekendste festival van Nederland. Pinkpop zou te weinig podium bieden voor nieuwe muziek. Ik legde deze stelling voor... aan een aantal mensen uit de Nederlandse muziekscene. Theo Ploeg is onder andere journalist voor Muziekblad Org. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met het imago van Pinkpop. Pinkpop heeft een imago om toch een iets oudere doelgroep aan te spreken. En ik denk ook dat het vooral mensen van mijn leeftijd... dertigers en veertigers zijn die klagen... Over over het niet vernieuwende karakter. Jongeren hebben er helemaal geen last van. Ik geef zelf les op de hogeschool van Amsterdam aan studenten... die helemaal niet meer het idee dat er iets bestaat als een popgeschiedenis. Die vinden alles gewoon goed. Die luisteren naar The Who, die luisteren naar Bruce Springsteen, die luisteren naar de Beatles... en die luisteren ook naar nieuwe dingen, die luisteren ook naar dubstep. Het hele idee dat Pinkpop geen vernieuwend festival is, ja, logisch. Er is gewoon geen vernieuwing meer in de populaire muziek. Mensen gaan steeds vaker naar een festival toe in plaats van naar een onbekend bandje in de zaal. Dat zie je eigenlijk ook terug in het hele festivalklimaat. Festivals die worden aan de ene kant steeds groter maar er komen er ook steeds meer bij. Voor Pinkpop is het ook moeilijker om uit te verkopen omdat al die grote acts die zij vroeger boekten, die staan tegenwoordig ook op kleinere festivals. Pinkpop is gewoon moeilijker dan Lowlands waar dan eh, ook wat jonge bands staan dat lijkt dan vernieuwender te zijn is het natuurlijk niet, want al die nieuwe muziek rijdt ook heel erg terug op vroeger. En ik denk dat een perfect festival, eigenlijk heel simpel een festival is dat precies aansluit bij de muzieksmaak van de doelgroep. Ik denk dat Pinkpop daar dit jaar weer, en, uh, zonder dat ik er ben geweest, toch in staat is geweest om uh, de doelgroep van het festival goed te bereiken. een hele goede mix van uh, oude en nieuwe muziek en ik denk dat dat perfect past bij de doelgroep. 3FM DJ Dominique Verschuren was dit weekend wel in Landgraaf. Nou Laat ik vooropstellen dat ik wel degelijk vond dat de line-up van Pinkpop 2012 uh, nieuwe namen bevatte. Met bijvoorbeeld de Bombay Bicycle Club, Ben Howard, Asteroids Galaxy Tour, A Hungry Kids of Hungary. Uit Nederland, mainstaysplek voor Gersper Duel en een uh, tentplek voor Chef Special. Qua nieuwe namen zat dat dit jaar echt wel goed op Pinkpop. Daarnaast kan ik me heel goed voorstellen... dat het wat ouderlijk overkomt om weer voor Bruce Springsteen te gaan als headliner. Uh, weer de cure te boeken. Maar aan de andere kant, dat zijn wel gegarandeerde festivalklappers. En anno 2012 zijn er gewoon niet zoveel headline-acts meer. En de headline-acts die je eventueel wel zou kunnen boeken... als Metallica, Coldplay, Foo Fighters, Snow Patrol... hebben de afgelopen jaren ook op Pinkpop gestaan. Er zijn nog maar heel weinig acts die zo'n hele festival wijden... die daar de handjes op elkaar krijgen. En nogmaals, de acts die je op dit moment zou kunnen boeken die hebben de afgelopen jaren ook op Pinkpop gestaan. Ja, wat doe je dan? Dan keer je dus terug naar het succes van... in Bruce Springsteens geval 2009. En als ik terugkijk op afgelopen weekend... ik denk dat dat de juiste beslissing is geweest. Ja, en de vraag wanneer is een festival perfect... vind ik echt heel moeilijk te beantwoorden, want laten we niet vergeten... als festivalbezoeker ga je niet alleen voor de muziek. Je gaat ook voor de sfeer. Je gaat ook voor je vrienden. Uiteindelijk is die hele rekensom... hoe is de sfeer, hoe is het weer, hoe is de muziek, hoe is het eten... Die optelsom maakt een festival perfect. En ik denk, gebaseerd op mijn ervaringen van afgelopen weekend in Landgraaf, dat Pinkpop daar helemaal in geslaagd is... en dat voor heel veel mensen Pinkpop 2012 een perfect festival geweest is. Nieuw muziek op Pinkpop. Je hoort Henk Canning van Excess. De bandjes waarvan ik had verwacht dat ze uh, mijn Pinkpop 2012 kleur zouden geven. Ja, die deden dat ook. Bandjes is een beetje onderbiedig. Ik heb het over uh, Bruce Springsteen en zijn E-Street Band. En daarnaast ook uh, Robert Smith en zijn uh, The Cure. Uh, er was echter wel één ding. En dat is uh, eigenlijk voor het eerst sinds jaren dat ik wat ontdekte op Pinkpop. Normaal toch altijd al uh, een behoorlijke uh, gevestigde namen daar. Nou, ik zag één dame. Sharon Jones en uh, de Dap Kings. Wat mij betreft uh, de grote verrassing van Pinkpop 2012. Ik vind uh, de kritiek op het Pinkpop ping Pinkpop-programma eigenlijk maar onzin. Uh, naar Pinkpop ga je heen om grote gevestigde namen uh, te zien... plus het programma daaromheen. En dat is misschien voor puristen ja, niet heel erg interessant... maar voor de grote massa is het vaak een eerste kennismaking... Uh, met een band en met festivals in het algemeen. Uh, daarnaast waren er ook edities dat het programma juist spannender was... en toen liepen diezelfde ja, puristen weer te klagen... over het gebrek aan grote namen. Dus eigenlijk ja, is het eigenlijk nooit goed. U hoorde een reportage van Vera Simons... Ze zijn zwart en rond, autobanden, maar wat weten we eigenlijk nog meer van ze? Dat zometeen, maar eerst tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Anne de Jong. In het centrum van Gouda voedt een grote brand in een café. Het brandweerkorps is uitgerukt met veel materieel... omdat het onbekend is of er mensen in het pand zijn. De brand is begonnen op de derde etage van het gebouw... al dus een woordvoerder van de brandweer Hollands Midden tegen het ANP. Ook de politie en ambulance zijn te plaatsen. En weet u meer hierover? Of bent u getuige? Bel 0800-1121. We willen graag meer weten over deze brand, dus in het centrum van Gouda. De politie rotterdam die heeft vanavond een waarschuwingsschot moeten lossen... om een inbreker in de kraag te vatten. De crimineel werd betrapt door twee voorbijgangers... toen hij samen met een handlanger een woning probeerde binnen te dringen. Na een achtervolging kon hij uiteindelijk worden ingerekend. De politie is de zoektocht naar de handlanger begonnen met honden en een helikopter. En de legendarische volkmuzikant Doc Watson is overleden. Dat heeft het ziekenhuis in North Carolina waarin hij lag zojuist bevestigd. De muzikant herstelde daarvan een darmoperatie die hij onlangs had ondergaan. Doc Watson won vijf keer een Grammy, waaronder een Lifetime Achievement Award. Hij is 89 jaar geworden. En de nikkei beurs in Japan, die is uh, na een slechte start van, uh, of eigenlijk 2,5 uur geleden, zijn ze nog verder gezakt. De beurs blijft dalen en staat inmiddels op 0,92% in de min. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Anne de Jong. Ja, ze zijn zwart en rond, uh, Ingeloe zei het net al. We hebben het ja. over autobanden. Maar wat uh, weten we eigenlijk nog meer... van een van de belangrijkste onderdelen van onze auto? Vandaag komen de grote jongens uit de bandenindustrie bij elkaar... voor het Nationale Bandelcongres in Maarsen. Henny Butter, oud-directeur van bandenfabrikant Pirelli, organiseert deze dag. Meneer Butter, goedemorgen. Goedemorgen. Een congres over autobanden. Is dat voor iedereen leuk? Uh, ja, sowieso voor de intimie. want er nog wel wat, uh, wat te gebeuren staat. Er komt namelijk een, een, een bandenlabel en ja, dat heeft nog wel wat impact om, uh, over de, ja, de hele van hoe we daarmee om te gaan. En, en dat is natuurlijk wezenlijk van belang voor uh, ja, keuzes van consumenten, want die kunnen nu uh, ja, door middel van een label zien uh, wat voor uh, band ze gaan aanschaffen. En wat, wat kunt u uitleggen wat het bandenlabel nog meer precies inhoudt? Ja, het belangrijkste is dat er een aantal aspecten van de band uh, benoemd worden. Uh, denk aan uh, wet grip, denk aan uh, uh, gebruik en denk aan geluid. En ja, daar, daar, kun je, daar, daar komen meetgegevens op staan. En uh, die meetgegevens kunt het een beetje vergelijken met uh, de, de, het leven van de koelkast. Uh, daarmee uh, is het op een gegeven moment ook bepaald uh, het verschil tussen de een en de ander. Omdat uh, mensen kiezen voor, voor een zuinige koelkast. Dus, dus er komen een soort stickers op banden ja. terecht waar ze goed in zijn. Ja, en, waar, ja. en waar, op welke drie factoren worden ze dan geselecteerd? Ja, wat ik u net aangaf, dus het belangrijkste is zeg maar: de, één, is, één aspect is geluid. Ja, dus daarmee kun je zien of die stille is of standen. Ja, als de andere band. Een ander aspect is uh, rolweerstand, dus het verbruik van, uh, dat je. Er zijn steeds meer mensen die, die toch gaan kijken van een zuinige auto. Eco is natuurlijk essentieel. Mm -hmm. En dat, daar heb je eigenlijk de, de twee, twee van de drie belangrijkste aspecten al naar voren gebracht. En weet je wat, wat het belangrijke ervan is, denk ik? Dat je gaat de consument de mogelijkheid bieden om, om op basis van meetgegevens... Is het dan ook ja. zo dat, dat de dure banden van de, van de merken die we allemaal kennen, dat die dan een, een beter label gaan krijgen? Nee, dat is afhankelijk van de kwaliteit van die band. Kijk, duur is er een dure niks zeggen met uh, dat, ja. niks te maken met, met, met die meetgegevens. Dus, dus we gaan eigenlijk we, eindelijk, we gaan eindelijk te weten komen of die dure banden nou hun geld te waard zijn. Nou ja, ik, ik weet niet. Een dure band is vaak ook een grotere band, hè? Dus Een concreet voorbeeld, of je een. Uh, een band koopt voor een Fiat 500 of een band koopt voor een, een Ferrari. Daar zit natuurlijk een, een, iets meer materiaal aan. En dat bepaalt natuurlijk ook wel een, wel een groot deel de, de waarde van de band, de, de kostprijs. Hm. Dus dat is niet essentieel. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te weten dat als je een, een, een 205, 55, 16, wat een van de meest verkochte bandenmaten is, of, of die van merk X, Y of Z is, wat dan de waarde is van die band. Hè? En waarde bedoel ik dan in de, de labelwaarde. Maar wat als ik nu bijvoorbeeld een band koop met label F? Is het dan per definitie een slechte band of is het dan gewoon iets minder goed, maar niet slecht? Nou, ik denk niet dat u een, een band met label F moet kopen. <laughs> ja, daar zijn die labels ook voor dat... bedoeld, hè? voor, dat, voor dat, dat advies neem ik aan. Ja, kijk, het, het, het streven is natuurlijk dat iedereen een zo goed mogelijk een band levert. De vraag is... Uh, hoe hoog uh, iedereen uh, zijn inzet kan uh, realiseren. Ja. Dat, uh, officieel vanaf uh, vandaag uh, moeten de fabrikanten ja. een, een label op de banden gaan plaatsen. Het dus is ook zo dat uh, iedereen die aan consumenten verkoopt... Uh, het uh, uh, uh, visueel moet maken naar de consument en ook zijn informatie moet meegeven. Nou, dat, dat is officieel uh, vanaf 30 november... Maar de fabrikanten die moeten vanaf uh, vandaag zeg maar hun uh, banden gaan uh, fabriceren met die labels. Okay. Ja, vandaar dat het een interessant congres is, omdat iedereen die in die business aanwezig is, ja, toch, toch wel heel erg goed wil weten van, uh, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat gaat lopen. Ja. Dat allemaal dus te zien vandaag op het Nationale Bandencongres in Maarsen. Heeft u er een beetje zin ja. in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Het zal dus wel het lekker, lekker ruiken in die hal, toch? Uh, beetje uh, ja. rubber. ja. Ja, nou dat zal wel meevallen, want het is een congres. En de mensen zitten gewoon op stoelen. En die oh, oké. Okay. De, de, banden... ja, de banden staan buiten. Ja. Oké, okay, ja. hartelijk dank. Henny Butter, oud-directeur van bandenfabrikant Pirelli. En uh, organisator van De Dag. Dank u wel. Zometeen hoort u in Nu Al Wakker op Radio 1. Het tijdschrift overzicht. Maar eerst Blauw Toen. We both know. word, like a wounded soldier. No guilt to cry. We both know. Won't stop the accusations Your tongues are fire We both know It's a long haul From both sides of the sea Oh, we both know It's deep We both know forward following the sunburn until we raise the wrong words, but we both know bright eyes, shimmering till lights we hit the brakes and collide. We both know It's a long haul from both sides of the sea. Oh, but we both know. A steep fall hanging by a thread. Oh, we both know. We both know. Met We Both Know en Ingeloe wij weten allebei dat als het woensdag is dat er dan de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen en we beginnen met de nieuwe revue. Het blad duikt de jaren negentig in met Ray en Anita. U kent ze beter als Too Limited. Deze week zijn ze gasthoofdredacteur. In het blad staat onder meer een top 10 van grootverdieners... met de muziek van de jaren negentig. Veel van hen zijn nog altijd actief. Denk aan Paul Estak en DJ Jean en Theo Nabuurs... beter bekend als Mental Theo. En hij heeft nieuws, want samen met Elstak duikt hij dit in 2012... gewoon nog de studio. In. Verder wordt uiteraard teruggeblikt op Big Brother. Maar er zijn ook verhalen in nieuwe revue uit het hedendaagse. Zo test men alternatieven voor GHB. En is er een interview met groenlinks kandidaatlijsttrekker lijsttrekker Tovik Dibi. En ook in dit interview een opvallende uitspraak. Dibi zegt een deel van GroenLinks is ondemocratisch. Met het EK voor de deur is het natuurlijk de hoogste tijd voor een achtergrondverhaal over Oekraïne. Dat is althans de gedachte van Vrij Nederland. Volgens het Weekblad kreeg het land het EK toegekend... dankzij de Oranje Revolutie. Maar daar is niets meer van over. Het is een land in angst. Toch hoeven supporters zich geen zorgen te maken... want zij zullen met fluwele handschoenen worden benaderd... door de plaatselijke autoriteiten. Het is nu al een van de meest vermakelijke series in tijdschrift Nederland... De Beste in zijn vak van Vrij Nederland. Zoals de titel al suggereert gaat men op zoek naar iemand... die de beste in zijn vak is. Deze week de beste officier van justitie. Negen collega's wijzen Oebele Brouwer aan. De beste man zegt, ik sta er namens de samenleving. Niet namens de slachtoffers, al heb ik wel oog voor hun relaas. Deze en andere verhalen leest u deze week in de weekbladen. Nog anderhalve week en het EK voetbal gaat van start, zoals we net ook al zeiden. En Oranje probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het toernooi in Polen en Oekraïne. Daarom oefent het Nederlands elftal vandaag tegen Slowakije. We gaan voorbeschouwen op dit duel met onze eigen WNL-man Robert Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog even en het EK begint. Maar Nederland weet in de aanloop op het toernooi nog niet echt te overtuigen. Moeten we nu ons gaan zorgen maken? Ja, het is, het is lastig. Want je hebt dan de, de, de, de sceptici die uh, zeggen... ja, als je, als je je zo voorbereidt op het toernooi... als de eerste twee oefenwedstrijden voor een toernooi fout gaan... Uh, en, en de of, maanden daarvoor ging het ook al niet even lekker... dan ja dat je, je dan wel zorgen moet maken. Aan de andere kant... Uh, in 1988 werden wij Europees kampioen. En op dat moment was de voorbereiding ook niet even best. En toen is het op het toernooi zelf, is Nederland echt gaan draaien. En is het heel erg goed gekomen. Dus wat dat betreft, de, het er valt heel moeilijk wat over te zeggen. Maar het is wel duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Dus een slechte generale. Kan, kan zomaar iets heel erg moois betekenen in Polen en Oekraïne. Maar wat betekent dan dit, dit oefenduel? Hoe belangrijk is dit nou, zo'n zo oefening? Nou ja, wat ik, wat ik al zei, het uh, Nederlands elftal... Uh, er, moet, er moet gewoon echt heel erg veel gebeuren in het Nederlands elftal om, uh, om in ieder geval... Uh, ja, echt de juiste lijnen erin te krijgen. Om, om er in ieder geval voor te zorgen dat, uh, ja, dat, dat, dat het weer echt gaat lopen. Dat het Nederlands elftal, wat eigenlijk twee jaar geleden... Nou, het wel goed deed in, uh, in Zuid-Afrika, gewoon tweede werd op een wereldkampioenschap... dat dat gewoon uh, ja, weer een beetje terugkomt. Maar het is allemaal een beetje, ja, een beetje laks, lijkt het soms wel. Als je verliest van een... Uh, ja, modale ploeg als Bulgarije, dan ja, dan, dan zit er toch echt wel, uh, dan zit er zit er echt nog wel heel wat rek in. Dan moet er nog heel wat gebeuren. Maar hoe kan dat dan? Want het is twee jaar geleden, zoals je zegt, Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Het zijn nog grotendeels dezelfde spelers. Nou, of? sterker nog, ja, er is heel weinig veranderd, zelfs in de, in de selectie. Uh, het enige wat het, het grote verschil is dat uh, de concurrentiestrijd voor in is wat heviger geworden. Uh, de, de is ja, de alom de oude de, de discussie over klaas Huntelaar of Robin van Persie in de Spits. Uh, en dat heeft zo zijn weerslag op het team. Uh, zoals afgelopen uh, zaterdag speelde Huntelaar in de Spits. En Huntelaar is een spits die heel erg bediend moet worden door zijn medespelers. En uh, Van Persie, die stond, uh, stond op het middenveld. Van Persie is een man die voor zijn eigen acties gaat en minder de bedienende speler is. En uh, als die veel in het spel betrokken wordt, dan betekent dat dat iemand als Huntelaar weer een beetje, ja, een beetje, een beetje in het water valt. Dus uh, ja, het is echt aan de bondscoach om nu goed uit te gaan zoeken wat nou de beste manier is om straks het EK te gaan, uh, te gaan bespelen. Ja, laten we even kijken naar de opstelling van morgen. Uh, Joris Matthijs is eigenlijk de enige afwezige bij Oranje. Hij is uh, geblesseerd geraakt. En dat is toch een van de, van de sterke mannen van onze toch al zwakke verdediging. Hoe gaat het met hem? Ja, hij heeft uh, zaterdag heeft hij, uh, last gekregen van zijn hemstring. Schoot erin, uh, werd gelijk gewisseld uit voorzorg. Hij heeft gelukkig zijn hamstring niet gescheurd. Want een, een scheurende hamstring zou echt gelijk einde EK betekenen. Maar het, ja, het, een hamstringblessure is toch wel iets, iets, iets engs. Het is, uh, het, het is, het is een nadeblessure in de zin van dat het, uh, dat het kan lijken alsof er niks meer aan de hand is. Dat het allemaal goed voelt, maar dat het er zo weer in kan schieten en dan vaak kan verergeren. Uh, nou, Matthijs is een van de belangrijkste spelers. Uh, zal morgen, of tenminste, zal vandaag uh, tegen. Uh, uh, oh, <coughs> Slowakije, ja. ja Allee Ja. Nee, die zal vandaag tegen Slowakije uh, zeker niet spelen. En ook zaterdag niet als uh, Nederland speelt tegen, tegen Noord-Ierland. En het is maar afwachten of hij uh, in ieder geval de eerste wedstrijd gaat halen voor het EK. En hm. ja, hoe langer dat voort gaat duren, des te, des te lastiger het voor hem wordt om er echt in te komen. Nog even over die oefenwedstrijden. Hoe, hoe serieus speelt Nederland nu? Zijn ze niet ook een beetje krachten aan het sparen om te denken... we gaan niet te hard aanvallen, want anders denken ze... Hier zijn wij en dan staan we weer te prominent op de lijst. Ja, nou het gaat dan nog niet eens zozeer om uh, hoe, uh, hoe andere landen dan tegen Nederland aankijken. Maar er wordt ook wel eens uh, gesuggereerd dat Nederland eigenlijk de krachten spaart voor, uh, voor een zware, zware zomer. En dat er daardoor uh, ja, dat er daardoor gewoon uh, ja, ietsjes, ietsjes met de rem op wordt gespeeld. Ik geloof zelf dat Nederland echt nog heel erg zoekende is. En dat, dat er nog gewoon veel moet gebeuren, uh, wil, het, uh, wil Nederland echt hoge ogen gooien. Nou, Sloakije doet niet mee aan het EK, dus dit wordt toch wel makkie, toch? Ja, maar dat werd, uh, werd zaterdag ook gezegd uh, tegen Bulgarije. Het is, het is een ploeg die absoluut verslagen moet worden door Nederland. Uh, laten we maar hopen, het, het, het resultaat is misschien nog niet eens het belangrijkste. Maar laten we maar hopen dat het Nederlands elftal weer gaat spelen zoals ze uh, kunnen spelen. Namelijk met mooi, attra attractief en aanvallend voetbal. Even voorspelling. De score: 3-0. Voor ons dan. Hè? Je houdt het ook uh, niet bescheiden. Het. Vanavond oefent Nederland dus uh, tegen Slowakije. Dankjewel, onze eigen Weneman, Robert Smit. Make. Michael Jackson met Bad. Uh, het is acht uh, voor vijf. Dit is nu al wakker op Radio 1. De Holland-Amerika lijn met Bouter Zantingen. Over 160 dagen is het zover. Dan zijn de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten op 6 november. Elke week volgen we de Amerikaanse politiek en de Republikeinse voorverkiezingen in de VS. 1144. Republikeinse kandidaat Mitt Romney heeft het magische getal van afgevaardigden behaald. De primary in Texas was niet echt relevant, maar de punten wel. We hebben het erover met onze correspondent Wouter Zantingen uit Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. We kunnen definitief zeggen, hij heeft er wel even op moeten wachten of niet? Ja, dit is het moment waar Mitt Romney zijn hele leven lang natuurlijk naartoe heeft gewerkt. Zijn gouverneurschap, het verliezen van de verkiezingen in 2008. En natuurlijk deze race waar hij steeds aan kop lag, maar echt niet populair kon worden binnen zijn eigen partij. En nu is het hem eindelijk gelukt om de beloofde stemmen, de 1144, binnen te halen. De afgevaardigden zijn dus binnen. Is het dan nu officieel te noemen dat hij tegenover Obama komt te staan? Of moeten we dan eerst wachten tot augustus tot het, tot het congres is geweest? Ja, formeel krijgt hij de nom nominatie inderdaad uh, tijdens het congres in Tampa, in Florida. Uh, maar inderdaad, uh, hij gaat nu uh, voor aan de slag en uh, niemand kan hem eigenlijk uh, meer in de weg staan. Nee, dus het is eigenlijk nu gewoon definitief Obama versus Romney. Ja. En, en heeft hij al reactie gegeven, speech? Ja, zeker. Uh, Romney heeft vandaag de uh, scherpe aanval geopend op Obama. Hij richt hem beide uh, heel erg op uh, Solyndra. Dat is een uh, door Obama ondersteund zonne-energiebedrijf dat uh, 500 miljoen, miljoen dollar kreeg van de overheid. En die gebruikte een techniek waarvan uh, uh, van, uh, vanaf het begin al vragen over waren, hoe goed dat dan niet uh, was. En dat het bedrijf ging dus failliet. En Romney gaf daar een speech over. Maar ja, die werd helemaal overschaduwd weer door een. Uh, uh, door Donald Trump, die vandaag een fundraiser gaf in Las Vegas uh, voor uh, Romney trouwens. En daar begon hij weer met die oude complottheorie dat uh, uh, Obama niet in Amerika geboren is. Mm. Uh, volgens Trump is namelijk het geboortebewijs er vast. Mm. En dit is erg beschamend voor Romney die als kandidaat serieus genomen wil worden. En bovendien ja, leidt het af van de boodschap en het echte nieuws zoals uh, Solyndra, wat uh, echt een stinkend zaak is. Ja, oké, okay. heftige speeches dus en eigenlijk is de campagne dus alweer goed begonnen. Uh, over campagnes gesproken. Vorige week hadden we het met jou over de strategieën van de Republikeinen. En deze week kijken we naar de campagne van Obama. Laten we even luisteren naar een fragmentje. De sacrifices die onze troepen hebben gemaakt have zijn have incredible. Het is omdat ze that hebben gedaan dat we kunnen achter Al-Qaeda en bin Laden en als ze terugkomen. We hebben een zwaar geluid om te zorgen dat we alles kunnen doen... om alle hun woorden te heen We geven ze de kans die ze deserven om een werk te vinden... en de educatie die ze nodig hebben. Het is niet genoeg om een spraak te maken... over hoeveel we veteranen waarderen. Het is niet genoeg om hen te herinneren op Memorial Day. Ik ben Barack Obama en ik heb deze mens Ja, wat gebeurt er in dit campagnefilmpje? Ja, Obama noemt in dit spotje al dingen op die de Repugiaanen niet... en hij wel heeft bereikt op het... Uh... Gebied van, van terrorisme. Uh, voornamelijk natuurlijk het, het, het grazen nemen van uh, Osama bin Laden. Maar hij geeft de eer aan de soldaten. En dat is natuurlijk heel slim. Want hij komt heel bescheiden over. Maar iedereen weet natuurlijk dat het onder zijn leiderschap gebeurde. En dit potje uh, richt zich op een voor Obama een moeilijke. Maar heel belangrijke doelgroep. Uh, middelbare, blanke. Uh, middenklasse. Uh, mannen. Ja, en je hebt het over. Over Al-Qaeda. Zijn ze een prachtstuk. Is dat echt waar hij mee gaat vechten? Uh, ja, zeker. Nou, hij hoeft er eigenlijk heel weinig over te hebben, denk ik. Want de Republikeinen zullen uh, er niet over beginnen. Maar gesproken hebben de Republikeinen het graag over, over buitenlands beleid... omdat zij over het algemeen uh, daarin veel beter uh, worden gezien. Uh, maar ja, Obama uh, is daarin onverslaanbaar. Ja, wat mij opvalt is dat die Republikeinen uh, in hun campagne uh, eigenlijk zichzelf niet noemen... maar juist Obama zwart maken. Maar Obama doet daar eigenlijk niet aan mee. Hij geeft ze juist helemaal geen aandacht, uh, zijn tegenstanders. Waarom niet? Ja, dat klopt. Nou, ten eerste is Romney natuurlijk nog geen president. En je kunt natuurlijk uh, moeilijk kritiek hebben op iemand die nog geen uh, daden heeft uh, verricht. Uh, Obama probeert heel erg zijn uh, eigen spotjes. En er komen wel negatieve sportjes, maar er is wat verschil in de Democratische Partij daarover. Uh, veel Democraten hebben bijvoorbeeld dat Obama heel hard uh, Bain Capital aanvalt. Dat is het uh, investeringsbedrijf uh, waarvoor Romney werkte. En uh, Bain Capital kocht dan bedrijven op, renoveerde ze. En in veel gevallen was het wel succesvol en hij liet weer winst maken. Maar er vielen ook heel veel ontslagen. Uh, en democraten, uh, veel democraten willen niet dat er aangevallen wordt. Want ten eerste, de investeringsmaatschappijen geven heel veel geld aan democraten. Maar uh, ze willen ook niet weggezet worden als socialisten. En dat is namelijk een ontzettend dodelijke Amerikaanse verkiezingstijd. Ja, en vorige week hadden we het er al over de Republikeinen gebruiken dus alleen maar Obama in hun spotjes. En dus absoluut geen Mitt Romney? Is dat omdat ze niet trots genoeg zijn? Dat hij niet genoeg goeds heeft gedaan nog? Ja, dat denk ik in ieder geval. Ja. Laten we nog even naar een fragmentje luisteren van een andere spotje van Obama. To you and your loved ones, Medicare is personal. And to a president raised by his grandparents, it's personal too. And starts with protecting your Medicare from healthcare scam artists who prey on seniors. President Obama is leading the most successful crackdown on healthcare fraud ever already recovered 4 billion dollars from healthcare scams last year alone to preserve medicare now and for the future a commitment to medicare as personal as yours i'm Barack Obama and i prove this message obama is opgevoed door zijn grootouders en weet dus hoe belangrijk goede zorg is een lieflijk sportje. En hoe goed werken deze sympathy filmpjes eigenlijk voor zijn campagne nou ik denk dat het heel goed werkt uh... Ten eerste natuurlijk ouderen zijn misschien wel de belangrijkste kiesgroep in deze verkiezing, omdat ze bijna allemaal stemmen en omdat ze een grote groep aan het worden is hier. Mm -hmm. En Medicare is de Amerikaanse AOW en de Republikeinen hebben gezegd dat het in de toekomst misschien wel niet meer betaalbaar wordt. En Obama die, die zet zich hier dan achter en zegt uh, dat kunnen we wel, wel fixen. Uh, veel problemen zitten namelijk gewoon in uh, dat, er, dat er corruptie is en dat gaan we gewoon uh, aanpakken. Uh, ja, met het uh, spotje verdedigt hij natuurlijk ook zijn uh, gezondheidsplan. Ja, uh, zijn Obamacare bedoel je? Ah, uh, Obama keer. Ja, uh, sportjes, Welker bij Amerikanen. Omdat ze in eerste instantie uh, ja, iemand in willen kiezen. waarvan ze denken dat hij een eervol karakter heeft. En uh, uh, vriendelijk overkomt. Een goede schoonzoon. Een charmante man, die Obama. Cools brengen, fouten, Zantingen uit Washington. Dankjewel weer. Het is bijna vijf uur. Dat betekent tijd voor het NOS Journaal. Maar Zo Zometeen zijn we terug met, terug met nog een uur. Nu de WNL. Nieuws in de nacht.